Het NOS-journaal. Mark Visser. Europees Parlement niet akkoord met begroting. D66 wil coalitie niet meer steunen. en aanslag op Duitse politicus voorkomen. Het Europees Parlement gaat niet akkoord met de Europese begroting voor de periode 2014-2020.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 Parlementsvoorzitter Schulz is niet tegen de verlaging van het bedrag... maar hij wil dat het geld anders wordt verdeeld. En ook willen de parlementariërs flexibeler kunnen omgaan... met het Europese geld. De Duitse politie heeft vier moslims aangehouden... die een aanslag zouden voorbereiden op een extreemrechtse politicus. De salafisten zouden het hebben gemunt... op de leider van de regionale partij Pro-NRW, Markus Beisicht. Bij een van de verdachten zijn ook vuurwapens en explosieven gevonden. Volgens de deelstaatregering van Noord-Rijn-Westfalen... bewijzen de arrestaties dat de dreiging van salafisten serieus wordt genomen. Voor de vierde keer in korte tijd heeft een Bulgaar zich uit protest in brand gestoken. De man overgoot zich in de hoofdstad Sofia met benzine en stak zijn kleding aan. Hij is naar een ziekenhuis gebracht en verkeert in levensgevaar. Eerder deze maand overleden al drie Bulgaren nadat ze zich in brand hadden gestoken. Ze deden dat uit wanhoop over hun financiële situatie...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 Zijn PVDA-collega in de Tweede Kamer, Monars, die nam vanmiddag afstand van die toonzetting. Hij zei dat de PVDA staat voor de handtekening onder het woonakkoord. De Spaanse vakbonden stoppen met hun stakingsacties bij luchtvaartmaatschappij Iberia. Er is een akkoord bereikt met het bedrijf. Werknemers waren van plan om vanaf maandag opnieuw het werk neer te leggen. Maar ze zien daar nu vanaf, omdat er minder banen verdwijnen dan eerder gepland. Iberia schapt nu ruim 3100 arbeidsplaatsen in plaats van ruim 3800. En ook zullen de lonen minder omlaag gaan dan in een eerder voorstel. Fvv voorzitter Heerts wil van het CDA, de ChristenUnie en GroenLinks weten... hoe zij denken over een sociaal akkoord. De vakbonden en de werkgevers zijn erover aan het onderhandelen. Gisteren had Heerts al een gesprek met de zaak over D66... en vandaag is hij in de Tweede Kamer om met de andere drie oppositiepartijen te praten. Een van de voorstellen van het kabinet is een nullijn voor ambtenaren en werknemers in de zorg. Behalve de nullijn zijn onder meer de verkorting van de WW... en versoepeling van het ontslagrecht gevoelige punten in het overleg. De laadruimtes van zo'n 30 binnenvaartschepen zijn besmet met de kankerverwekkende stof Aflatoxine. Na het vervoeren van verontreinigde mais, dat meldt het scheepvaartblad Schuttevaar. De partij Besmette Mais is de afgelopen maand vanuit Rotterdam naar het achterland vervoerd. Ook daarvoor is volgens het blad al besmette mais vervoerd. De schepen moeten hun ruimen schoonmaken en desinfecteren om te voorkomen dat de andere lading besmet raakt. Krijgt u nog het weer. Vanavond en vannacht valt er in de kustgebieden nog een enkele bui. Maar verder is het droog. Het gaat opnieuw licht of matig vriezen. Morgen valt nog een winterse bui, maar is er ook vaak zon. En het wordt dan 2 tot 4 graden. Ah, nu ben je verkeersinformatie. Het is al met al een normale avondspits. De meeste files staan rond Rotterdam en Utrecht. Er waren wel aardig wat aanrijdingen. We zien het nu nog op de A12. Utrecht richting Den Haag. Tussen Harmelen en Woerden, 4 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Op de A58 daar is een sneeuwbuitje overgetrokken van Tilburg naar Eindhoven. Leidt meteen tot Fides tussen Moergestel en Knoop in Patadorp... in beide richtingen, 8 kilometer. Ook in het zuiden op de A59 van Den Bosch naar Os... bij Rosmalen-Oost, 3 kilometer na een ongeluk. Er is daar één rijstrook dicht. Uw klanten zijn steeds meer gewend. U levert alles precies op tijd.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 Voorkom problemen. Kijk op weethoeitsit.nl. -het, Het NOS Radio 1 Journaal. Met Tim Overdik. Zes over zes. Goedenavond. Zorgen bij de overheid over jonge moslims die naar Syrië vertrekken. Hun aantal groeit. We spraken eerst over enkelingen, toen over tientallen en nu zeggen we tegen de honderd. We beginnen in Den Haag en dan gaan we praten over Cyprus. Vrijdag bespreken de ministers van Financiën een uh, steunoperatie voor Cyprus... dat failliet dreigt te gaan en een dringend beroep doet op de eurozone. Op dit ogenblik debatteert de Kamer over de steun voor Cyprus. Dat debat wordt gevolgd. Wilco Boon, Wilco, wil de Kamer die steun geven? Nou, met de grootst mogelijke tegenzin, Tim. Want het gaat om een slordige bedrag van 17 miljard euro voor de hele eurozone. Nou, dat is niet wat je noemt klein bier. Daar komt ook nog eens bij. Cyprus staat kent als een witwasparadijs, als een corrupt eiland, veel zwart geld uit Rusland, belastingfraude is er een groot probleem, de bankensector staat inmiddels op, op omvallen en de overheid heeft grote tekorten. Nou ja, daar wil dus niemand geld in steken eigenlijk. Er is dan gelukkig nog wel een lichtpuntje, want Cyprus heeft onder de zeebodem een grote aardgasreserve, ja en als die nou onderdeel gaat uitmaken van de steunoperatie, als onderpand gaat dienen, dan zijn de meeste partijen wel tot steun bereid. Luister maar. Het is maar. een klein eiland met een groot probleem, een land met toch de verdenking dat er veel geld wordt witgewassen. Um, er is een heel grote financiële sector en ja, ze hebben toch ook die aardgasbel onder hun deel van de Middellandse Zee liggen. Cyprus is meer bank dan land met een omvang van negen keer zo'n grote financiële sector als de omvang van de economie. Een lening is niet snel terugbetaald. Is de minister bereid om ook de 60 miljard, geschatte 60 miljard aan reserves uh, in de besprekingen op te brengen? Ja, dat waren dus Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid en Harbers van de VVD. En opbrengen wil dus zeggen dat die gast, gasvoorraad onderpand moet worden voor het geval Cyprus een lening van 17 miljard niet terug kan betalen. Ja, ook het CDA eist dat gas als onderpand. En het is trouwens niet de enige, steun, uh, voor, de enige voorwaarde voor steun aan het eiland, want want de partijen eisen bijvoorbeeld ook een harde aanpak van de corruptie op Cyprus. Goed, dus stevige voorwaarden mochten tot een uh, zo'n groot, zo groot, groot bedrag komen. Ja. Betekent het ook dat alle andere partijen dan bereid zijn die steun te steunen? Nee, natuurlijk niet. Want uiteraard is de PVV tegen. Die vindt zoals gebruikelijk dat het kabinet naar de pijpen van Brussel danst. En steun voor Cyprus, dat is weggegooid geld volgens Tony van Dijk. We weten allemaal, voorzitter, dat Cyprus al jaren een vrijhaven is voor crimineel geld uit Rusland. De veel te grote banksector heeft miljarden wit gewassen... voor alles en iedereen. Waarom kloppen ze niet gewoon bij Rusland aan? Ik vraag deze minister, hoeveel draagt Rusland bij... aan deze failliete boedel? Want als dat beeld wordt geschetst van een Cyprus waar zoveel mis is... waarom wil het kabinet dan steun geven? Ja, een belangrijk argument is dat geen steun geven... de twijfel voedt onder beleggers over de hardheid van de euro. Of de landen wel bereid zijn, de landen van de euro... om die munt overeind te houden. He, dat speelde eerder ook bij Griekenland. Je herinnert je ze waarschijnlijk wel. Nou, en die twijfel onder beleggers wil het kabinet dus voorkomen. En uh, om die reden stemmen ook de meeste partijen wel in... met de steun aan Cyprus. Nou, de onduidelijk is overigens nog of het kabinet dat gasonderpast of die eis voor het onderpand van de Kamer gaat overnemen. Want het debat is nog volop gaande. En minister Dijsselbloem van Financiën, hij moet nog spreken. Gaan we horen later van jou, Wilke bomen. in Den Haag. Dank je. U hoorde er al meer over deze uitzending. Steeds meer jonge Nederlandse moslims trekken naar Syrië om mee te vechten. Reden voor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... om het dreigingsniveau voor terrorisme in Nederland op te schalen. Van beperkt naar substantieel. Dat is de op één na hoogste alarmfase. Yassin el Forkani, woordvoerder van het contactorgaan Moslims en Overheid. Kent u sommige van deze jongens? Weet u om wie het gaat? Nou, wij weten niet om wie het gaat, maar wij hebben zelf ook vorige week signalen vanuit de gekregen dat ouders bezorgd zijn over hun jongeren. En die signalen hadden wij vorige week ook naar de samenleving en richting de gecommuniceerd dat de imams en de bestuurders hier alert op moeten zijn. Om wat voor jongeren gaat het dan? Nou ja, Nou Die signalen die wij zelf ook hebben meegekregen gaan het toch om jongeren die nog vrij jong zijn. Dus het gaat om uh, een leeftijd tussen 19 en 20 jaar, nog vrij jong, uh, die zich dan geroepen voelen om, uh, om naar Syrië te gaan. Hoe worden die gerosseld? ja, daar hebben wij ook geen zucht op. Maar ik weet wel dat er een beweegreden is... van het feit dat jongeren vinden uh, dat niks gebeurt in Syrië. Dat de internationale uh, politiek toekijkt en niet ingrijpt. Uh, en dan voelen ze zich verantwoordelijk om daar, uh, om daar wat dan in te betekenen. Maar er is een verschil tussen ondernemen tegen politieke uh, uh, verlamming... en inderdaad bereid zijn om je leven te geven en naar de frontlinie te gaan. Dus hoe worden deze jongeren benaderd... En inderdaad over, over, zeg maar overtuigd om inderdaad naar, naar die strijd te gaan. Nou ja, kijk, het, het lijkt me natuurlijk uh, niet logisch... dat iemand uh, in de ochtend opstaat en zegt... wat ga ik vandaag doen? Ik ga naar Syrië. Naar mijn mening zou het kunnen zijn dat er een hele proces vooraf... Uh, uh, gebeurt. Wij hebben daar geen zicht op. Maar we weten wel 100% dat jongeren uh, misbruikt worden en niet begrijpen wat er precies in Syrië gebeurt. En dat er eventueel zeker rondselpraktijken zijn door uh, uh, verschillende uh, um, uh, ja, instellingen die onbekend zijn. Want volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding spelen moskeeën eigenlijk niet zo'n hele belangrijke rol. Het zijn echt de jongeren die elkaar vinden en elkaar dan beïnvloeden. Is dat uw beeld ja. ook? Dat, dat, dat kan, daar hebben wij ook geen zicht op. maar wat wij wel kunnen is dat wij de ouders en de bezoekers van de moskee hier bewust van kunnen maken. Wij willen ook de jongeren die in de moskee komen... dat ze een, een belangrijke uiting hebben op de social media om een tegenwoord te bieden... hoe we eventueel met het thema Syrië om kunnen gaan. Maar dan op dus social dat... media? Nou, de social media, dus Twitter, Facebook, waar heel veel op gesproken wordt... Uh, proberen wij daar ook uit te oefenen. Denkt u dat dat lukt? Om op die manier mensen te bewegen om niet te doen wat ze nu doen? Wij uh, hebben preventief... Om dit te agenderen. En wij zijn geen eerste die garanties kunnen bieden. Maar we dragen onze verantwoordelijkheid op de manier hoe wij dat kunnen. De vrees is dat wanneer zij terugkeren van de oorlog. dat ze met die radicalistische opvattingen. inderdaad een, een terreuraanslag zouden kunnen en willen gaan uitvoeren. Die, die vrees herkent u? Ja, die zorg delen wij zeker. Want als iemand naar Syrië gaat, is de vraag waar hij terechtkomt. Nou, er zijn verschillende ideologische, jihadistische groeperingen die daar actief zijn. En uh, zulke jongeren zijn daar erg vatbaar voor. En het zou een hele grote veiligheidsrisico zijn als zulke jongeren terugkeren naar Nederland... met een jihadistische ideologie uh, die geen onderscheid maakt uh, tussen Syrië en een ander land. Ik proef er toch een soort machteloosheid uit. Uh, je kunt praten, maar deze jongens kennelijk hebben besloten om die kant op te gaan en bereid te zijn dit te doen. Nee, klopt. Maar kijk, wij zijn geen veiligheidsdiensten. Wij hebben geen, uh, geen andere rol die wij moeten vervullen. Het ene wat wij kunnen doen is preventief uh, dit agenderen. We kunnen een signaal afgeven aan de samenleving. En wij roepen de politiek en de veiligheidsdiensten om de mogelijkheid ook te dragen om hier uh, wat aan te doen. Van alle kanten wordt er naar gekeken. Ik dank u hartelijk, Yassin L. Forkani. Geen dank. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Altijd al een eigen bos willen bezitten of een mooi poeltje om in te staren. Dan moeten we binnenkort gaan bieden op de veiling. Want voor het eerst in lange tijd gaan er flinke stukken natuurgebied in de verkoop. Staatsbosbeheer moet bezuinigen en gaat stukken grond verkopen. De reportage vanuit Daarle in Overijssel komt van Jeroen de Jager. En dit is zo'n kavel die door staatsbosbeheer geveild zal worden. Een uh, stuk bos, er is wat gekapt, er liggen takken... Ja, wat zou je hiermee kunnen? Want je mag er volgens mij ook niks mee. Nou, de bestemming is nu natuur. En, en net als bij uw eigen woning, ja, daar zit de woonbestemming op. Dus als u daar wat anders mee zou willen, dan moet u daar zelf mee aan de slag. Oké. Okay, ja? okay. Maar in beginsel, ik zeg altijd, bos blijft bos. Ja, Bekker van Trooswijk. U bent het bedrijf dat de online verkoop gaat starten. Groot Blauw Bord hier langs de weg. Had u dat ooit eerder gedaan eigenlijk? Natuurgebied? Op deze schaal, en uh, waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt om te bieden, eigenlijk nog nooit. Deze schaal betekent 76 percelen? Ja, in totaal 128 uh, hectare. En dat is het begin nog maar, van die 17.000? Dat is, dat is de start, klopt. Ja, ja. klopt ja. Zeg, wie gaan dit soort stukken land kopen eigenlijk? Heeft u daar enig idee bij? Wij zijn al behoorlijk veel gebeld door mensen die uh, interesse hebben. Die willen weten, van, hoe werkt dat nou, zo'n online ja. verkoop? Hoe gaat dat met bieden? Uh, mis ik het niet? Dus er uh, is behoorlijke belangstelling. Absoluut. Wat kost dit stukje grond? Want dit is hoe groot? Ongeveer 2 hectare... Bieden kan vanaf 75 eurocent per vierkante meter. Dit is natuurlijk geen bouwgrond. Hè? Dus u kunt hier niet zomaar een villa opzetten. En wat denkt u, uh, gaan mensen hier dan doen? Die kopen dat en die hebben een stuk bos. En dan? Nou, er zijn mensen die hebben een groen hart. Die vinden het leuk, aardig om uh, natuur te bezitten. totaal gaat Staatsbosbeheer 17.000 hectare veilen... om te voldoen aan een bezuinigingsopdracht van 100 miljoen euro. Echt Egbert Jaap, mooi weer van... Das en boom. Wat vinden jullie als, als Das en Boom eigenlijk van die verkoop van die, van die 17.000 hectare? Wij vinden het onnodig en onwenselijk. Die stukken dat zijn de laatste natuurwaarden op boerenland of nabij boerenland. Dat is met belastinggeld aangekocht en ook jarenlang beheerd. Daarmee is het ook erfgoed geworden en uh, wij vinden dat, gewoon dat het onder beheer en in eigendom van Staubosbeer moet blijven. En wat is het gevaar ervan als het verkocht wordt? Als ik zo naar dit bosje kijk en ik heb het net ook al even op de kaart gekeken, dan weet ik dat hier bijvoorbeeld Aldassenburg in zitten. Uh, dit zijn gewoon belangrijke stukjes en daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan. En wij vinden het dan ook laakbaar dat Staubosbeer niet voor heeft gezorgd dat mensen in ieder geval uh, verantwoordelijk worden gemaakt om het op een fatsoenlijke manier te beheren. Tractor die voorbij komt hier. Boerenzoon achter het stuur. Ja. Heb je gezien dat dit verkocht wordt? Ja. Vind je ervan? Nee, niet zo heel erg veel leuk. Maakt niet uit. Nee. Oké. Okay. We hebben niet zo heel veel last van. We hebben twee kijkdagen, één kijkdag op 15 april. Mensen kunnen natuurlijk hier altijd kijken. Hè? Dat is het mooie van natuur. Je kan er altijd kijken. Hoeveel denkt u binnen te halen? 128 hectare hier. Wij hopen natuurlijk dat mensen uh, veel gaan bieden. Uh, en dat veel mensen gaan bieden. Uh, maar ja, dat is de markt die zijn werk moet gaan doen. En die markt die is in mei. Dan zal de veiling van de eerste 128 hectare natuur plaatsvinden. Misschien kijkt u mij via nms.nl. Hij zat er, prins heerlijk, bijna drie kwartier lang. De mail boven op de schoorsteen van het Vaticaan werd het de heet onder de voeten. Hij is er niet meer. Hoe dan ook, geen rook uit de schoorsteen, geen nieuwe paus. Nog niet. De eerste files op de Nederlandse wegen, zwaan. Ja, het is geen opzienbarende avondspits, de meeste files lossen nu snel op. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag nog niet, want daar was een aanrijding. Tussen de Meren en Woerden, 7 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. Sneeuwbuitje koerste over de A58 en dat leidt tot file van Tilburg naar Eindhoven... tussen Knopend De Baars en Oorschot, 5 kilometer. De andere kant op tussen Knopend Batadorp en Oorschot, 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdick. Well, I'm sure, it never used to be. So hard, this hard. Used to get those cakes for free. But now I'm toe in the line. Oh, the same way you be. Stuck between my shadow and me. The sun don't shine Multiply. Een heerlijk opwarmertje voor degenen die hem vanavond gaan zien in Paradiso. Jamie Lydell. Die bibliotheek krijgt nieuw publiek. Behalve ouderen en moeders met kinderen komen er ook steeds meer ZZP'ers... scholieren en studenten naar de BIEB om te werken, om te studeren... of gewoon om koffie te drinken. Josephine Trehy is in de nieuwe bibliotheek in Almere. Dat is een voorbeeld van een BIEB die het goed doet. Je was eerder deze uitzending, Josephine, in Muiden. Daar hoorden we vanuit een bibliotheek waar het niet zo goed gaat. Maar we krijgen toch een beetje het gevoel de afgelopen twee uur... dat ze daar wel eens de toekomst van de BIEB kunnen zijn in Almere. Ja, daar lijkt het wel op, ja. En ik, uh, ik loop hier rond met Chris Wiersma, zijn directeur. Wat mij nou opvalt, is als je hier langs al die uh, kasten met boeken loopt... Hè, het lijkt meer op een boekhandel dan op een bibliotheek. Want normaal staan die boeken zo achter elkaar in een kastje. Hier kijk je zeg maar op de kaften, frontaal op de boeken... Dat is bewust. Dat is heel erg de bedoeling, ja. Dat, is, uh, dat doen wij al jaren. Daar zijn we de eerste mee in Nederland. Ik geloof zelfs wereldwijd. Maar wij vinden het... Uh, het is natuurlijk fijn als boeken netjes in de kast staan. Maar het is nog leuker als mensen er langs lopen... en op ideeën worden gebracht, geïnspireerd worden. Uh, nou, dan kijk je naar boekhandel en dan kijk je naar andere retailers. Nou, daar kun je wat van leren. En het, het werkt hier geweldig. Want het aantal uitleningen sinds we dat toepassen, is enorm gestegen. Hmm. nou ken ik wel iemand die hier wel vaker komt als bezoeker. En die zei, ja, allemaal leuk hoor, prachtige bibliotheek... maar ik word er gek van dat niks meer op alfabetische volgorde staat. Het staat wel op alfabetische volgorde. Zij kan gewoon niet goed zoeken. Het, uh, jawel, maar dat is... Uh, kijk, de meeste mensen, en ongeveer de helft... meer dan de helft van de mensen komt binnen... zonder dat ze precies weten wat ze willen hebben. Dus voor die mensen is het heel erg makkelijk... Of dan denk je, kom je op ideeën. Ik merk dat zelf ook. Ik heb altijd wel een lijstje in mijn hoofd van boeken die ik wil lenen. Maar dan kom je op ideeën en dan van het een komt het ander. Nou ja, dat is ontzettend leuk. Maar het heeft ook een nadeel dat als je heel snel iets wilt zoeken... en meteen vinden, ja, dan is het iets lastiger. Heeft u naast dit boekhandelconcept nog een andere verklaring voor het succes? Nou, dit is een belangrijke... Ik vind een heel belangrijke verklaring is natuurlijk dat de stad Almere ervoor heeft gekozen... om zo'n mooie bibliotheek op zo'n mooie plek midden in de stad te zetten. Ik zeg altijd in de middeleeuwen zouden ze hier de kerk neerzetten. Dus dat is echt, echt uh, een, een heel goed besluit geweest van, uh, van de stad. Dat is heel erg belangrijk. Uh, nou, wij, doen hier heel, wij zijn heel veel open. 60 uur per week open, 7 dagen per week. Dus dat is heel erg belangrijk. Veel open is belangrijk. Dat, dat, dat stellen mensen ontzettend op prijs. Uh, wij gratis hebben internet. Gratis internet. Uh, we hebben een hele grote programmering, dus we hebben hier het filmhuis, in de, we hebben hier debatten, we hebben hier voorstel, iedere zondag kindervoorstelling en we hebben hele goede faciliteiten. Dus het is heel aantrekkelijk om hier te komen studeren, Go goede tafels, goede stoelen, computers en wifi. Ja, want inderdaad, dat viel mij vandaag ook al op. Ik loop hier dan al de hele middag. Die gratis wifi trekt dus ook wel jongeren uit de buurt. Die gaan niet meer op het plein hangen, maar die komen hier beneden lekker in van die loungebanken in de hal zitten. En ik sprak ze even aan, want zij zijn hangjongeren, ze zeggen natuurlijk niet zoveel. Maar ik vroeg even wat ze hier kwamen doen. Gewoon zitten, praten, met afspreken. En jij, vind je het lekker hier? Ja hoor. Wat is er fijn aan? De rust. Pak je ook nog wel eens een boek erbij, of dat niet? Nee, niet echt. Oh, je hebt natuurlijk ook wifi hier, hè? Ja. Ja, we gebruiken voor onze telefoons. Of andere dingetjes. Bent u daar nou blij mee, met die uh, jongeren? Ja, nou, gezellig dat ze er zijn. Uh, het hoort er een beetje bij, hè. Wij, wij zeggen, we zijn de huis- en de studeerkamer van de stad. Dus er komen mensen om hele uiteenlopende redenen. Uh, het is ook wel stoer om te zeggen dat je geen boek leest. Dus of ze het niet doen, dat weet ik niet. Maar ooit zullen ze iets voor school of zullen ze uit belangstelling iets, uh, iets nodig hebben. En dan, dan hebben ze gezien dat alle faciliteiten hier zijn... En uh, iedereen mag hier komen en iedereen mag hier doen wat hij wil. Z zolang die maar geen uh, overlast veroorzaken, zodra die mag, uh, anderen niet hinder... dan vind ik het ontzettend leuk dat ze er zijn. Er komen ook heel veel mensen hier werken. Hè? Al die werkplekken hier nog steeds zit vol met mensen achter, laptopjes. Ik sprak er straks iemand die is hier gewoon apps aan maken. Gewoon gratis werkplek. ZZP'er zijn dat. Ja. Die brengen natuurlijk geen geld in het laadje voor u. Nee, maar dan kun je wel zeggen... nou ja, dat is de maatschappelijke functie van de bibliotheek. Het is belangrijk voor de stad... Hè? Uh, dus, uh, Almere wil ook een studentenstad worden. Nou, dan heb je goede faciliteiten nodig. Uh, dus, dus dat is belangrijk. Die ZZP'ers ja, vind ik ook heel leuk. Dan leef je toch een, een goede bijdrage aan de economische infrastructuur van de stad. Maar we gaan wel eens kijken of we daar toch niet iets aan kunnen gaan verdienen. Toch een beetje geld vragen voor die gratis wifi. Dat zou, uh, uh, is wel een idee. Ja. Is dit de toekomst, deze bibliotheek? Uh, voor de komende jaren wel, ja. Kleine biep gaat verdwijnen? Nee, niet helemaal. Volgens mij uh, is een ontzettende onderschatting van het belang van een bibliotheek in de buurt. Dat zullen er minder worden. Uh, er komen meer bibliotheken op scholen. Maar de bibliotheek in de buurt uh, is uh, ontzettend belangrijk. Het is meer dan lezen alleen de maatschappelijke functie van de bibliotheek anno 2013. Josephine Trege, mag je die conclusie trekken? Ja, dat mag. Daar hebben we dat bij deze gedaan. Dankjewel voor je bijdrage vanuit Almere. Uh, het voetbal vanavond, de achtste finales van de Champions League... staat Arsenal vanavond voor een op het oog onmogelijke opdracht. Uit bij Bayern München. Moet een 3-1 achterstand worden goedgemaakt. En die houdt kamp. Gaan we er geld op zetten? <laughs> Als ik het zou hebben wel, uh, Tim. Ja, ik, ik denk dat dat een, uh, geen makkie wordt voor uh, Bayern München... maar dat uh, Arsenal er wel uit gaat, ja. Ja, want uh, dat gaat niet lukken bij Bayern München thuis. Nee, uh, 3-1... Uh... En ook gezien het feit dat uh, Arsenal gewoon niet de ploeg is die ze de afgelopen jaren waren... Uh, 24 punten bijvoorbeeld in de Premier League staan ze achter op Manchester United. Uh, gaat wel iets heel vreemds dan gebeuren als ook Arsenal eruit gaat. Want dan is er geen enkele Britse ploeg meer uh, in de kwartfinale. En als nee. je nagaat uh, van de afgelopen uh, acht jaar... is er zeven keer een finale geweest van de Champions League met een Engelse ploeg. Met als hoogtepunt 2007-2008 in uh, Moskou Manchester United-Chelsea. Dus dat is heel opmerkelijk. Ploegen. Is ja. dat toeval of is er meer aan de hand in het Engels voetbal? Ja, uh, aan het geld ligt het niet. Want uh, ik heb zo'n beetje uitgerekend dat 1,5 miljard... Uh, de vier ploegen die aan de Champions League meededen... de Engelse ploegen, Chelsea, Manchester City, Arsenal en Manchester United... Uh, kosten 1,5 miljard aan spelers. Uh, daar ligt het dus niet aan. Ja, ik, ik, misschien dat de rest uh, gewoon beter wordt. Uh, kijk, Bayern München stond vorig jaar ook al in de finale tegen Chelsea. Verloor toen na strafschoppen... Uh, uh, Bayern München is gewoon een hele stabiele, goede club. En in Engeland, ja, er wordt toch veel... Je ziet het met Manchester City heel veel geld ingestopt. En dan gaan weer spelers van de een naar de ander. Het wordt geen team. En dat is het uh, belangrijkste probleem voor de Engelse ploeg op dit moment. Okay. En in Manchester United is een uitzondering erop. Die hadden vorige week pech. Uh, maar goed, dat hoort er ook bij. Maar ze gaat er wel uit. Zeg, bij Bayern was Arjen Robben geblesseerd. Zal hij vanavond spelen? Ja, de verwachting is dat hij speelt. Uh, Juppeinke zegt, uh, ik wil hem graag uh, gebruiken. Hij heeft afgelopen weekend niet gespeeld. Werd hij gespaard. En uh, ik verwacht dat hij vanavond in de basis staat. Vanavond, de wedstrijd begint om kwart voor negen hier op Radio 1. En die houdt kamp over Bayern München tegen Arsenal. En dat brengt ons bij het eind van dit Radio 1-journaal. Ik ga nog niet naar huis, want wie weet is er wel witte rook. En dan ben ik weer bij. Bij u terug hier op Radio 1 om dat moment te gaan verslaan met alle bijeenkomsten, natuurlijk, die daarbij horen. Maar misschien is het wel helemaal niet zover en kun je gewoon een leuke uitzending maken, Joost. Eermans, goedenavond. Ja, dat doen we, dat doen we maar. En kijk, Tim, als jij naar die schoorsteen blijft kijken, dan Doe kun je ik. ondertussen. Inderdaad, met je bammetjes. Uh, genieten van een nieuwe avondspitsen. We zijn direct bij jou als daar uh, rook, zwart of wit of groen, blauw. Uh, we komen bij je. Uh, maar Tim, ondertussen heb ik gelezen in mijn eigen lijfblad... Uh, de Groene Amsterdammer. Nee hoor, de telegraaf. <laughs> uh, nee. Even de laatste nee. abonnees. Nee, sorry, sorry. die heb ik een tijdje geleden opgezegd. Maar het was de telegraaf. En er stond in vanochtend dat het een schande is... dat de Roemeense kunsthaldieven uh, niet worden uitgeleverd aan ons land. Uh, ik vind dat wat raar. Uh, want ik zou zeggen, laat ze toch lekker in Boekarest zitten. Uh, prima, lekker goedkoop uh, op water en brood. Dat is iets anders dan uh, hoe we het in Nederland uh, bekijken in onze Baashotels. Hotels. En dat is ook meteen mijn stelling. Dus mijn stelling is, laat de kunstrovers lekker in Roemenië berecht worden. Wat vindt u ervan? U krijgt het... Uh, Gedocumenteerd commentaar van geert Knoops Knoop zometeen... strafadvocaat en ook ander advocaat van Spong advocaten die gesmeed is in de show. Maar ik wil ook uw mening horen. 0800 1121. Of via hashtag eens, hashtag oneens. We zijn er met een nieuwe avondspits. Dus inderdaad, vanaf drie minuten over half zeven. Graag tot zo. De V van Visma. Dat is de V van verantwoorden. Van vooruitkijken.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 Het is ruim één minuut over half zeven en mijn naam is Freddy van De chaos op de wegen in Noord-Frankrijk is nog altijd niet voorbij. De situatie op de A1 tussen Parijs en Lille is vooral in noordelijke richting slecht. De weg is niet meer afgesloten, maar er staan wel lange files. Sommige automobilisten staan er al sinds gisternacht. FNV-voorzitter Heerts wil van het CDA, de ChristenUnie en GroenLinks... weten hoe zij denken over het sociaal akkoord. De vakbonden en de werkgevers zijn daarover aan het onderhandelen. Een van de voorstellen van het kabinet is een nullijn... voor ambtenaren en werknemers in de zorg. De Duitse politie heeft vier moslims aangehouden... die een aanslag zouden voorbereiden op een extreemrechtse politicus. De salafisten zouden het hebben gemunt... op de leider van de regionale partij Pro-NAW, Markus Beizicht. Bij een van de verdachten zijn ook vuurwapens en explosieven gevonden. En het Europees parlement gaat niet akkoord met de Europese begroting voor de periode 2014-2020. Een ruime meerderheid van de parlementariërs heeft ingestemd met de motie waarin de 27 Europese regeringsleiders worden opgeroepen om opnieuw over de begroting te onderhandelen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Marco Verhoef. Er vallen nog een paar felle buien, sneeuwbuien, soms ook hagel. Maar er zijn ook brede opklaringen. In de avond en vooral vannacht in de kustgebieden nog zo'n bui, maar verder meest droog. En dan gaat het uh, licht vriezen in de, de kuststrook, maar al snel in het binnenland matig. En in het zuidoosten van het land ligt de temperatuur misschien nog wel wat lager. Maar of we ook de min 10 gaan halen, dat is een beetje twijfelachtig. Maar goed, koud is het wel. En koud is het morgen overdag ook. 2 graden wordt het in de plus. In de kustgebieden plus 4. Zonnige periode. We starten de dag met een sneeuwbui bij zee. En later juist in het binnenland. En dan wordt het in de kustprovincies droog. De wind waait uit het noorden tot noordoosten. Is zwak tot matig. En in de kustgebieden af en toe vrij krachtig. Windkracht 5. Vrijdag draait de wind naar het zuiden. Verder verandert er nog niet zo heel veel. Maar in het weekend krijgen we te maken met bewolking en regen. Zaterdag misschien ook wat sneeuwval. En vooral de nachten worden duidelijk minder koud. ANDB Verkeersinformatie. De files van de avondspits lossen nu vrij snel op. De meeste staan nog rond Utrecht. Een paar opvallende zaken. Op de A12 Utrecht richting Den Haag is veel vertraging na een ongeluk. Tussen knopend Oude Rijn en Woerden, inmiddels 11 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. Ook een aanrijding op de A15 naar Europoort bij de tunnel Dat veroorzaakt 4 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. A58 loopt nog vast van Breda naar Eindhoven tussen de baars en oorschot 7 kilometer. De andere kant op op de A58 vanuit Eindhoven tussen Best en Moorgestel 8 kilometer. Dit is radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerstmans. Laat de kunstrovers in Roemenië berecht worden. Goedenavond 50 tinten kleur in avondspits. Tot 7 uur kunt u met mij een half uurtje verbaal worstelen. Bel WNO 0800 1121. Ze willen het liefst zo snel mogelijk terug naar Nederland. De drie Roemeense boeven. Die de peperdure schilderijen stalen uit de Rotterdamse kunsthal... vreemd toch dat ons afschrikwekkende en uiterst sobere gevangenisregime... van water en brood ze zo aantrekt, vindt u niet. En die hoge straffen hier natuurlijk. Toen ik tijdens mijn weekje gevangenis in 2004 in de PI in Nieuwegein... aan een Ierse medegedetineerde vroeg hoe de baaiers er in Ierland uitziet... zei hij, vier muren en een raam. Geen toilet zoals bij ons... TV of lectuur, vergeet het maar. Ik ga u niet zeggen wat hij dan de hele dag aan het doen was. Maar waarom zouden wij dit soort buitenlandse criminelen hier onderhouden? Met de navenante kans dat ze na hun straf het boevenpad in Rotterdam en omstreken voortzetten? Ik zeg dus, laat die kunstrovers lekker in Roemenië berecht worden. Bel WNL 0800 1121. Ja, en twitteren kan op hashtag eens, hashtag oneens, hashtag WNL. En WNL staat niet voor woman, niet love. De drie Roemenen die in Boekarest zijn opgepakt... voor die mega-roof uit de Rotterdamse kunststal. die worden in eigen land dus vervolgd en berecht. Het hele proces en de strafuitzitting komt daar terecht. Het OM... In Rotterdam laat de zaak volledig over aan de Roemeense autoriteiten. En waarom dat is, dat ga ik straks vragen aan Geert-Jan Knoops, bekend strafadvocaat. En ook aan uh, Sidney Smeets, hij is van Spong advocaten. Kijk hoe zij met, het, uh, met die kwestie omgaan. Eerst uw mening, 0800 1121. Laat de kunstrovers lekker in Roemenië blijven. Ik ga naar mijn eerste vriend die aan de lijn hangt. De beller heet Adrian Chibrescu en hij komt het heel Hilversum. Goedenavond. Hey, goedenavond Joost. Hoi. Hey, allereerst ben ik het uh, volledig eens met, jou, uh, met jouw stelling van vanavond. Mm -hmm. uh, nou, waarom uh, die gasten, die, die hebben hier eigenlijk helemaal niks te zoeken dan roven. Dus ja, laten we allereerst dadelijk branden, want ja, ik ben zelf Romeinse en ik weet hoe het eraan toe gaat daar in de gevangenis. Dat is echt absoluut geen pretje. Vertel. Uh, ja, nou, niet ik uitgebreid. Uh, ik heb er nooit gezeten <laughs> daar nu van, maar ik heb wel uh, het een en ander gehoord over hoe het daar eraan toe gaat en dat is echt absoluut niet fijn. Nee, nee. Je zit met 20, 20 man op een cel, et cetera. Dus ga, ga, ga maar zo door, je hebt niet eens je eigen celletje. En uh, ja, waarom zou je ze hier in godsnaam naartoe halen, joh? De straffen die zijn daar vele malen hoger dan hier in Nederland. Dus uh, laat ze lekker daar zitten voor wat geld ja, in Nederland hebben gedaan. Daar ben ik het ook mee eens. Andere punt is natuurlijk dat, je dat als je dat afspreekt... en er, er zitten landen tussen met een walhalla voor criminelen... dan denk je natuurlijk weer precies andersom, hè? Ja, oké, okay, maar goed, Nederland is echt een hotel, hoor. Ja. Qua, qua gevangenis. Uh, dat is echt belangrijk. Dat klopt, ik heb wel eens een boek gelezen over de internationale uh, gevangenislijsten. Nou, daar, daar, daar goed, daar wil je ook niet terechtkomen. Maar daar, daar steken wij heel heel schril bij af in, in ons landje. Hey, Adriaan, oké, okay, dan ben je het vanuit Roemenië zeg maar, ook nog eens een keer met me eens. Uh, dankjewel. Adriaan ja. belde naar 0800 1121. Zij zegt het eens. Laat die kunsterovers lekker in Roemenië blijven. Wat vindt u? Moeten ze hier, hier naartoe komen dat ze hier hun straf moeten zitten? Of, uh, of zegt u nee, het OM doet daar verstandig aan. Laat ze lekker blijven waar ze, waar ze vandaan komen. Klaas Nieuwel twittert oneens. Gewoon in Nederland straffen. Hier de daad, hier de straf. En Willem Linders zegt, Avondspits Eerdmans... de kunst van het roven is zoals bij het opsporen. Daar waar de plaats delict is, en daar zet hij het hashtagje berechten bij... dat kunt u ook doen, hashtag WNL, oneens of eens. Christian zit in de show uit Lissebroek. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ik vind het wat een ambivalente stelling. Ik vind aan de ene kant, uh, spreekt mij ook wel aan... dat ze wat hogere straffen zouden krijgen in uh, Roemenië met een regime wat, wat minder prettig is dan hier. Mm. Tegelijkertijd eh, vraag ik mij af of het wel überhaupt mogelijk is dat je in een land wordt berecht waar je geen misdaad hebt gepleegd. Blijkbaar is dat wat er nu gebeurt, hè? Ja, ik weet niet. Ik ben ook een beetje benieuwd of ja, uh, meneer Knoops daar wat best zinnigs over kan zeggen, ongetwijfeld. Nou, we, we beginnen eens bij meneer Smeets. Niet om de zaak op te warmen voor meneer Knoops... maar omdat hij als eerst aan de lijn kon komen. Dus we, we okay. gaan de vraag meteen stellen, uh, Christian. Bedankt voor het inbellen. Ik ga dus naar Sidney Smeets. Hij is uh, gewaardeerd advocaat bij Spong Advocaten. Uh, Sidney, goedenavond. Goedenavond. Ja, je, Goed. zit Oi, je zit misschien ietsje minder in het internationale straf... als, als collega-conferent Knoops. Maar misschien ja. toch die vraag meteen. Uh, kan het überhaupt... Ja, dat kan zeker. Je kunt uh, ervoor kiezen. En dat is ook de keuze die nu uh, wordt gemaakt door het Openbaar Ministerie. Uh, overigens natuurlijk wel in samenspraak uh, met uh, Roemenië. Je kunt ervoor kiezen om te vragen om de uh, vervolging over te dragen naar Nederland. Dan worden die mensen in Nederland berecht. Of je kunt ervoor kiezen om dat niet te doen en dan worden ze in, uh, in Roemenië berecht. Ja, maar... In die zin is het redelijk simpel. Maar dat overdraag is op zich gek, want hier heeft het de delict zich afgespeeld. Dus dan zou de overdracht toch eerst van Nederland naar Roemenië moeten gaan. Nou ja, in die zin dat uh, het feit uh, vervolgd wordt in Roemenië. En uh, dat kan ook uh, inderdaad. Het Openbaar Ministerie kan uh, gewoon het dossier overdragen aan Roemenië. En daar kan, uh, kan dan die vervolging verder plaatsvinden. Op zich is daar allemaal niet zo'n uh, bezwaar tegen. Uh, mij gaat, zou het er meer om gaan dat er uh, bij het Openbaar Ministerie een soort beleid lijkt te zijn: dat zij uh, mensen wel graag, dus ook Nederlanders, wel graag uitleveren aan het mm. buitenland, maar niet graag mensen naar Nederland toehalen. En daar zit natuurlijk niet zozeer de gedachte achter uh, waar jij het over had... dat het in Nederland zo'n walhalla zou zijn. Daar ben ik het sowieso niet mee eens. Maar mm. meer de gedachte dat het uh, Openbaar Ministerie uh, het prettig vindt... dat in het buitenland mensen berecht worden omdat ze dat geen geld kosten. Nee, precies. Nou, is het, zo, is het nou zo, Sidney, dat als een land zegt... nee hoor, ik lever het niet uit, ondanks dat een uitleveringsverdacht bestaat... dan houdt houd het op. Ja dat, ja, dat zou zo zijn, maar dat is eigenlijk heel theoretisch iets. Want bij de meeste landen uh, bestaat er zelfs een overleveringsmogelijkheid. Uh, dus dat betekent dat je gewoon eigenlijk heel makkelijk kunt overleveren. Uh, Strafvervolging overdragen is ook vaak wel redelijk goed uh, geregeld. Maar je hebt natuurlijk ook medewerking van dat andere land ja. uh, nodig. Uh, maar ja, het gaat er in dit geval denk ik om, uh, ja het openbaar ministerie kan hiervoor kiezen en het is op zich niet zo onbegrijpelijk dat men zegt, die mensen zitten toch al in Roemenië, dus daar kunnen ze daarvoor Maar wat, dus denk je, wat denk je nou is de reden, want ik kan wel dingen bedenken maar waar je het niet mee eens bent, maar wat, wat is nou eigenlijk de reden nee, voor het OM? Nou, de... Ja, nou ja, nogmaals, de reden is denk ik, en dat vind ik wel een fundamenteel uh, probleem, dat het openbaar ministerie ervoor kiest om uh, heel veel dingen door het buitenland te laten oplossen, omdat ze dat uh, dan geen... Gewoon van hele... ja. En dat is met name heel schrijnend. Kijk, in dit geval... Nogmaals, is er best voor te zeggen. Uh, maar in gevallen waarbij het bijvoorbeeld om Nederlanders gaat... Uh, die in het buitenland vastzitten... zou je toch wel willen dat het openbaar ministerie er wat meer moeite voor doet... om die mensen naar Nederland te halen... om die strafvervolging in Nederland voor te zetten. Maar dat doen ze ook niet. Nee, dat... Dat, is, uh, dat is echt een probleem. Dat zeg je dus toch, gelijke monniken, gelijke kappen, in feite... Uh, in dat ja. opzicht. Blijf even luisteren of zit niet, want we gaan wat tweets en bellers erbij betrekken bij mijn stelling van de dag. Laat de kunstrovers gewoon lekker in Roemenië blijven en daar berecht worden. Jan Hendrik zegt mij hier berechten, als ik in Roemenië een bank bureau, wat ik niet van plan ben trouwens, zegt hij, moet ik ook daar berecht worden. Hij zegt hashtag oneens. Ja, maar dan proberen wij jou wel, Jan Hendrik, naar Nederland te trekken uh, waarschijnlijk met het OM. En dat, dat, dat gebeurt dan dus ook. Uh, Wijnand zegt mij eerbans eens, zonder van tijd en geld, om ze hierheen te halen. En PHJV. Ha, zeg mij ook eens, elke vreemdeling in, in de nationale bak, zoals hij het omschrijft. Marco, de haan uit Schelling-Wouden. Goedenavond. Goedenavond Joost. Uh, ik ben het niet eens met je stelling. Uh, niet in het land van herkomst, maar in het land van uh, de overtreding of het misdrijf uh, uh, berechten. Uh, de mensen dus hier berechten en de straf zitten in eigen land. Ja, maar ik zeg laat ze nou daar, dan krijg ze tenminste een beetje een fatsoenlijke straf. Nee, eigenlijk de overtreding is hier gegaan. Misschien zijn de mensen hier al een tijd. En uh, ze zijn al een beetje uh, hier naar de cultuur van Nederland aan het leven. En naar de normen en nou, waarden. Ja, nou, dat blijkt. Ja, ja. nou dat blijkt. Toch niet, hoop ik. Nou ja, toch. Uh, dat moet daar ook zijn, naar zijn. Naar, naar de Nederlandse maatstafel. Zijn dat onze maatstafel om eens even over drie Picassos uit het museum te jatten? Nee, maar als het dan zo duur mocht zijn om die mensen hier, naartoe, om ze hier te berechten... Mm. Uh, dan kan er een boete opgelegd worden. Extra. Om die kosten te dekken. En de mensen kunnen ja, ja. na het de, vonnis de teruggezonden worden naar eigen land. Om daar ja. een straf uit te Oké, okay, Marco. Dan begrijp, ik het, dan begrijp ik wat je bedoelt. Je zou ze dat uh, kunnen, in rekening kunnen brengen. En, uh, goedenavond, Rolf. Uit Etteleuren. Ja, uh, Joost met uh, Ralf oh. <coughs> Sorry, mijn land Inderdaad. Sorry, ik heb mijn is wat, uh, wat slecht. Zeker van emotie. Oh ja. Hey, ik ben het ik ben het roerend met je eens. Ik, uh, ik, ik, ik, elke keer met verbazing bekijk ik weer wat voor straffen hier uitgedeeld worden. Neem dat geval in, in haar en alleen al. Want dan denk ik had dat in Roemenië eens geprobeerd. Moet je kijken wat er dan gebeurd was ja. met dat dus, Ja, Dus ik denk ook, alsjeblieft, laat die daar zitten. Dat is met Turken ook. Als ze uh, wegvluchten. En, en dan hoop je dus wel dat, die, dat ze dat overnemen. Maar doorgaans zijn ze echt niet zo zachtzinnig met hun eigen mensen. Dus ik hoop van harte dat ze daar kunnen blijven. Dat geldt voor Roemenen, dat geldt voor Marokkanen, dat geldt ook voor Turken okay. in hun eigen land. In hun eigen land houden en laten ze daar ook berechten en dan voeren ze net wat ze uh, aangericht hebben. Dat zal in Nederland, uh, ja, voor hun is dat lijkt mij toch een soort paradijs. Ja, ik heb het dezelfde indruk. Dat zijn, we, zijn ja. we van harte en roerend inderdaad met elkaar eens. Ik denk, ja? ik denk niet dat, uh, dat de heren advocaten het uh, erg met me eens zijn. Nou. maar dat, dat, is, dat is gebruikelijk. Dat vond ik in ook al. Ja, ik heb, dat ook wat, ik heb dat ook wat vaak, moet ik, moet ik zeggen, met mijn regelmaat van de klok. Maar Ralf, ze hangen nu allebei, want ik heb ook de heer Knoops erbij gekregen. Gert-Jan Knoops, strafadvocaat, internationaal strafwet. Goedenavond, meneer Knoops. Goedenavond. Eén goedenavond. Wij zitten al in discussie van, met ook uw collega Smeets van Spong, eh, advocaten... over de, de, ja. de bende rovers uit Roemenië. Wat vindt u van mijn stelling? Laat de kunstrovers lekker daar berecht worden... Nou ja, dat is kennelijk, uh, u heeft daar denk ik de spijker op de kop geslagen volgens de OM. Want het OM-mysterie wil dat ook doen. Ja. Dus in, in dit opzicht zitten u en het OM kennelijk op één lijn. Mm -hmm. En wat ik vanmiddag heb begrepen is dat de reden dat het OM dus, uh, deze drie jongens niet naar Nederland wil halen... is dat men daar al kennelijk met een onderzoek bezig was. Aha. En dat deze kwestie van die uh, kunstroof uh, in, in dat lopende onderzoek daar op een gegeven moment is opgekomen... Dus de Roemenen zeggen eigenlijk, ja, wij kunnen die zaak hier ook uh, behandelen. En okay. Nederland gaat daar dus kennelijk op dit moment mee akkoord. En stel je voor dat Nederlandsen zeggen, hou eens even, dit is een zeer belangrijke zaak, wij willen die gasten hier berechten. Uh, kom, kom, uh, kom hier dan, dan gebeurt dat ook of, of niet? Ja, als op het moment dat Nederland dat uh, zogenaamd Europees aanhoudingsbevel zou hebben uitgebracht uh, naar Roemenië, dan is Roemenië in beginsel gehouden om daar aan medewerking te verlenen. Uh, onder dat systeem mag de Roemeense autoriteit dus niet inhoudelijk toetsen... of er bijvoorbeeld voldoende mm -hmm. bewijs ligt in Nederland daartegen. Uh, en omdat het hier om een feit gaat dat er op een lijst voorkomt van 31 feiten... zal Roemenië dus eigenlijk zonder inhoudelijke beoordeling... dan die drie personen moeten overdragen ja. aan Nederland. Zo is ja. het in dat systeem. Weet u wat ik nou zo goed van het OM vind in dit geval? Dat kijk, Als zij ja. dus maar zeggen, kom maar hier... dan krijgen ze die lage straffen van ons. De, dat is een oproep aan heel veel Roemenen... om maar vooral hier veel te komen stelen, jatten en, en, en, en verkrachten. Ik zeg het even wat platvloers, maar dat hoort een beetje ja. in het programma. Maar dan, dan denk ik, dat is een heel verkeerd signaal. Dan komen ze nog meer naar deze kant om, om hier misdaden te plegen. Vindt u niet? Uh, nou ja, kijk, in dit geval denk ik is het voorstelbaar, dat, omdat het natuurlijk toch een, uh, om een zaak gaat die behoorlijke impact heeft gehad op de Nederlandse samenleving, Teken. dat de straffen die uh, hier uh, mogelijk kunnen worden uitgedeeld, hè, als de feiten bewezen worden verklaard, die zullen denk ik zeker niet laag zeggen En niet dat Nederland daar nee. een heel zwak signaal zal afgeven. Ik, dat, nou, ik geloof niet dat ze een werkstraf krijgen. Dat mag ik aannemen. Maar het punt is wel net over het gevangenisregime. Mm -hmm. Daar praat ja. geloof ik morgen de hele Kamer nog de hele dag over. En eh, mm -hmm. dat verschilt nogal, hadden we ook van de eerste beller... die zelf in ja. Roemenië is geboren. Dat oh. heeft u waarschijnlijk ook wel in de gaten. Dat ja. het daar iets, iets minder is dan aan televisie en, Absoluut. Uh, en internet. Absoluut. Ja. Ja. Nee, daar heeft u gelijk in. Het, uh, vanuit de, de rechtspositie van die... Jongens bekeken uh, uh, zijn ze denk ik misschien uh, in ieder geval qua detentieregime beter af in Nederland? Dat is absoluut waar. Ik heb zelf ook ervaringen met rechtszaken in Roemenië. En daar zijn de omstandigheden vele malen slechter. Ja. Plus moet je ook de vraag stellen, uh, hebben zij in Nederland, zeg maar, vanuit het eerlijk proces. Uh, de optiek van het eerlijk proces, niet een, een betere kans dan in Roemenië? En Roemenië staat natuurlijk. Uh, Vergeleken met Nederland, minder goed aangeschreven als het gaat om uh, handhaving van ja, ja. Uh, mensenrechten. Maar uh, ik, ik weet niet of dat, of dat deze zaak nou uh, een trekpleister zou moeten zijn uh, voor Roemeense verdachten om naar Nederland te komen. Ik denk, nou, dat hoop... Nederland ja, nee, sorry, gaat u door. Dat denk ik ook niet. Alleen, kijk, punt is dat, dat heel veel Nederlanders willen daar zo snel mogelijk weg natuurlijk. Dat begrijp ik, dat begrijp ik ook altijd. Ja. Die willen natuurlijk het liefst hier komen. Het heeft natuurlijk wel een oorzaak. Meneer Knoops, ik, ik, ik, ik wil u zeer bedanken, want u moest geloof ik ook alweer snel vandoor. Geerts Knoops, ja. hartelijk dank voor de reactie Graag de avondspits. Wel. En wij spreken zo nog even met collega-advocaat Smeets van de, van de Spong advocaten. Eerst Jeddo Alberts die twittert mij eens wie ze billenbrand moet op de blaren zitten. In Roemenië komt deze uitdrukking het beste tot zijn recht. En Flip Schreurs zegt mij ook eens, Roemenen bestraf in Roemenië. Maar waarom ben je niet gewoon trots op het humanere gevangenssysteem in Nederland? En Kasper zegt, ik vergeet niet dat vandaag gemeld werd dat de roof in de al gekoppeld wordt... aan eerder in de Roemenië gepleegde misdrijven. Daar heeft de heer Knoops zojuist wat over gezegd. Peter. Slingerland uit Nieuwegein, welkom. Welkom, Joost. Peter, laat de kunstrovers in Roemenië berecht worden, zeg ik. Uh, ben ik het mee oneens? <tieden> Je twijfelt omdat, even? Uh, ja. Uh, nou ja, uh, er, er is een nuance in de zaak. Uh, ik vind gewoon gelijke monniken gelijke, gelijke kappen. Uh, als die, jongens in be, uh, die Belgische jongens die in Eindhoven iemand neerschoppen... Uh, Daarvan staan we wel uh, op onze achterste benen dat ze toch vooral naar Nederland moeten komen. Terwijl ze daar uiteindelijk uh, zichzelf gemeld hebben en dus eigenlijk gepakt zijn. Ja, uh, ja dan, moet, dan vind ik dat je dat. Uh, eh, de, ja. Dan moet je daar ook zeggen. Oké, okay, laat ze maar in België berechten. Nou, je raakt nu een heel belangrijk punt. Want ik zou je eerlijk zeggen, als er een. Stel je voor dat Dutroe in Nederland hè, die daden had gepleegd. Om, omdat hij denkt, dan kom ik makkelijker weg dan hadden wij natuurlijk niet gezegd van laten we maar in België zitten... want de straf, dan hadden we natuurlijk wel zelf willen berechten. Dat, dat, dat, dat knijpt een beetje, moet ik ook eerlijk zeggen... maar bij die juwelendieven en rovers zeg ik... joh, laat ze lekker daar blijven. Dat zeg ik heel eerlijk, dat vind ik een totaal andere uh, afweging. Ja, ik, uh, ik, het komt mij een beetje over als een, be als een beetje cherrypicking... van nou ja, ja God, het komt toch nu al uit? Of, uh, he, ze nou ja, blijkbaar, ja. dat zal het OM erbij ja, gedacht en, uh, hebben. Ja. ja. Ja, uh, en, dan, en ook als je zegt van, ja, de, de omstandigheden zijn daar niet echt humaan. Dan vind ik er ook wel dat je een klein beetje moet kijken naar je, naar je eigen niveau van, uh, hoe zeg je dat, van beschaving. Ja. Uh, ja, uh, wij vinden nu eenmaal blijkbaar in Nederland. En uh, daar kunnen we best wat aan veranderen door wat strenger te straffen of wat, uh, wat minder luxe gevangenissen te bouwen. Maar je hoeft niet die kant maar... op. Nee, geen Romeinse toestanden nee. zeg je. Nee, nee, nee. nee. Oké okay, Peter. Ja? En ook... Uh, maar dat, uh, ook, ja, je kunt ook zeggen, hier berechten en daar in de gevangenis, dat is ook nog een alternatief. Wat we ook vaak proberen met de jongens die in Amerika uh, verdacht worden, die zijn we uit en dan ja, hopen we ja, ja. dat ze in Nederland okay. de mogen uitzitten. Ook ja, nog ja. een optie. Hier berechten, daar zitten. Dankjewel Peter. We gaan naar Bert, Bert, Bert Jansen uit Remt. Ja, goeiedag. En goedendag. Uh, nou, ik ben het in principe helemaal met de stelling eens. Alleen ik, uh, ik vraag me af uh, uh, of we de gins wel, uh, wel goed berecht worden. Want, uh, om het netjes te zeggen, uh, Roemenië is nog niet helemaal corruptvrij. Ja. Dus uh, ik vraag me af of ze niet over een half halfjaartje weer, weer lekker buiten lopen. Jij denkt dat ze nog een schilderij in de achterzak hebben voor, uh, voor het OM daar? Mm, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Maar dat is natuurlijk... Uh, uh, <laughs> ja, dat kan ik natuurlijk ook niet uh, bekijken. Maar uh, omdat, dat, wat ik zeg, uh, het is niet helemaal corruptvrij dat, uh, dat Roemenië. Dus uh, wie zegt... Dat ze daar echt naar behoren gestraft worden. Daar zo. Nee, dat is uw vraag eigenlijk. Ik, ik denk dat we dat nog even aan zo meteen voorleggen. 0811-21, nog net voor zeven, dan kunt u meedoen. Ik zeg, laat de kunstrovers in Roemenië berecht worden. Er wordt veel getwitterd. Robert Versteeg zegt, eensmits de rechters niet worden omgekocht. Dat is hetzelfde punt als net. Dan Hans Meekamp die zegt, alleen berecht in landdelikt... Ook geen moeite doen om veroordeelde Nederlanders terug te halen. Dat is ook een uitgangspunt. En Blokso zegt oneens. Joran van der Sloot ook maar naar Nederland halen dan. Ja, dat is wel weer een puntje. En dan zegt iemand, oh, die heet Ginko Trae, Avelspits eh, Smeets, als ze in de gaten krijgen dat als ze hier lichter gestraft worden, dan krijg je criminaliteitstoerisme. Ja, dat punt maar haalt ik ook even aan. Sidney Smeets, eh, nog ja, even. Eh, jij bent er nog, hè, Sidney? Zeker. Het zeker. punt is, ik zeg, het kan wel eens inderdaad dat toerisme op gang brengen. Knoops, je collega Geert van Knoops zegt, dat zou kunnen, maar dat verwacht hij niet. Hoe zit jij daarin? Nou, ik denk dat dat wel meevalt, want op zich is... Uh, ja, ik weet dat jij daar anders over denkt, maar is het helemaal niet zo dat Nederland zo licht straft? En met name is het niet zo dat je in Nederland uh, korter uh, vast zit dan in andere landen. Hè? Want er zijn heel veel landen waarbij uh, het systeem van vervroegde in vrijheidsstelling veel royaler is dan in, uh, in Nederland. Dus ik kan me niet direct voorstellen dat dat uh, tot toerisme zou leiden. Ja. Uh, ik, ik ben ook heel benieuwd of men in Nederland een minder zware straf zou geven ja, dat, uh, dan in Roemenië. Dat, dat is de zeker. vraag. Het gaat meer om de, uitvoer, de, de, de uit, uh, uitvoeringen van. Nog even één vraagje, want uh, wat wilde ik jou vragen? Dat, uh, dat OM, hè, dat het nu gewoon nalaat. Gaan we dat meer zien? Omdat ze gewoon misschien te weinig capaciteit hebben voor die, die, die boeven? Nou ja, uh, te weinig capaciteit is er op zich niet, uh, denk ik. Het is meer een uh, geldkwestie. En dat vind ik jammer. Ik zou dus graag zien dat er. En er werd net over cherrypicking uh, gesproken. Dat er wat meer beleid achter uh, zou zitten. En dat we gewoon zeggen: van mm. kijk, als er een Nederlander in het buitenland vastzit, dan willen we hem graag naar Nederland halen. OM doet dat vaak niet, omdat ze ook dan weer zeggen: van hé, laat dat maar lekker in het buitenland ja. gebeuren. Uh, en ik kan me voorstellen dat je, als je daar beleid op ontwikkelt, als je bijvoorbeeld zegt van nou feiten die in Nederland zijn gepleegd, hè, je had het net over stel nou zo'n als dat in Nederland was gepleegd, dan zou ik me heel goed kunnen voorstellen dat je daar beleid op ontwikkelt en je zegt van nou dan vinden we dat dat in Nederland uh, ja, dat vind ik een goeie. behandeld moet worden. Daar ben ik het wel mee eens. Ja. Is, ja. Ja, het punt is een beetje, en dat is denk ik een beetje een breder probleem... dat het heel vaak aan visie en aan beleid een beetje ontbreekt. Mm. En uh, nou ja, denk nee, dat mag je. Ja. Punt ja. gemaakt, dank je uh, Sidney. Sidney Smeets, advocaat, zeer bedankt. Nog steeds geen rook uit het uh, Vaticaan. Tenminste, geen zwarte of witte. Uh, dus wij gaan gewoon verder met Hein Greven, die zegt... oneens, berechting in het buitenland wordt nu verkapt... pleidooi voor strenger straffen. Ja, dat is bij mij natuurlijk altijd een stokpaardje wat op de loer ligt. Laten de kunstgrovers lekker in Roemenië... Blijven. Ik praat met mevrouw Teunissen uit Rotterdam. Ja, goedenavond. U spreekt met uh, Andrea Teunissen. Dag mevrouw. Uh, goedenavond. Uh, ik uh, ben, uh, ja, in principe zoals u, uh, we ook uh, hebben vernomen... alle twee mogelijkheden zijn uh, open. Uh, maar ik vraag me alleen maar af uh, waarom u uh, vanavond uh, deze issue behandelt. Omdat Omdat uh, eigenlijk uh, die jongens zijn gepakt in Roemenië. Het delict is uh, gepleegd in Nederland. Ja. Maar het onderzoek is nog gaande. Er is ja. nog uh, geen enkele uitspraak uh, gekomen. Nou, en ik mij... vraag me af waarom wij ja. het zo uitgebreid hierover moeten hebben. Nou omdat en ik vind het ook zo ja. jammer uh, dat er hierdoor de mogelijkheid wordt geschapen aan sommige mensen om hun haat tegen anderen te uiten via de no. uh, raad. U komt, komt u zelf uit Roemenië? Uh, ik ben geboren in Roemenië, ja, maar nee. ik woon hier al 40 jaar. Nee, nee, dat bedoel ik, dat bedoel ik, maar dat, is, dat, dat, dat vermoed ik. Maar mevrouw Teunissen, het punt is meer dat het OM vandaag heeft besloten om niet de uitlevering te vragen van de drie kunstrovers. En ik zeg, nou prima, wat dat betreft ben ik het daar gewoon mee eens. Ja yeah. Maar zou het... Uh, het uh, natuurlijk, dat is gewoon een uh, onderwerp... die vandaag speelt. Ik vind het uh, ook heel fijn. Ik uh, luister ook uh, heel regelmatig naar uw uitzendingen. Maar ik vind alleen maar vanavond... Uh, ik dacht, uh, nou. moet dat nu? Nou. Uh, omdat er is eigenlijk nog uh, in behandeling... en uh, dat is absoluut nog niet duidelijk... Dat, wat uh, daar heeft gebeurt u volstrekt in. gelijk in. Dat, dat en klopt. En de schilderijen zijn. Of zowel de schuldigen zijn. Daar heeft u ook helemaal gelijk. Voor de daar kunnen we het vaak en nog zeker... een andere keer over hebben in avondspit. avondspits. Maar dat gaat meer om besluit van het OM vandaag. Ik dank u zeer mevrouw Teunissen. En leuk dat u vaker, vaker luistert en blijft dat vooral doen. De avondspits geldt ook voor de andere luisteraars en twitteraars die nog... Uh, nog steeds tweeten, dat kunt u doen uh, via nog twintig.com, hashtag eens, hashtag oneens. Uh, Mark Wesseldorp zegt, Eerdmans drugsmokkelaars in Singapore werden ook niet in Nederland berecht. Kijk, dat zet ons weer aan het denken. We gaan eruit voor kunststof, uh, zometeen na zevenen. Petra Possel ontvangt daarin beeldend kunstenaar Ton Maton, dat u het maar weet. En BNL is morgenochtend weer terug op Nederland 1. Ik zeg het maar, Nederland 1, vanaf 7 uur. In Vandaag de Dag ontvangt Leonie Ter Braak, oud-bankier Peter Verhaar... over de nieuwe CPB-cijfers. En showbusinesskundige Jan Urielt praat ons bij over de rechtszaak... tegen Emiel Ratelband. Kijken dus vanaf 7 uur op Nederland 1. Morgenavond zijn we terug met een nieuwe avondspits. Een nieuwe mening, een nieuw gesprek. Wat mij betreft heel graag tot dan. Fijne avond.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 Voor een feestelijke eenheidsprijs. Een boekverkoper weet er meer van. Dit is Radio 1.